1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. PVV-fractie vloot Wilders terug, zegt VVD-fractieleider Blok. Verongelukte trein Amsterdam weggesleept en de Franse presidentsverkiezingen zijn aan de gang. Het weer, zonnige periode, maar ook regenbuien. Vooral in het zuiden en oosten stevige buien... waar ook hagel en onweer mogelijk is. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgenochtend vooral in het noorden een bui. In de middag gaat het vanuit het zuiden dan weer regenen... en wordt het ongeveer 13 graden. Geert Wilders kon het katshuispakket niet door de PVV-fractie krijgen. Dat zei VVD-onderhandelaar Stef Blok in het televisieprogramma Buitenhof. Politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag... Maar zo betekent dat dat Wilders dus zelf wel akkoord was? Dat is in ieder geval wel de analyse van uh, Stef Blok. Hij zegt, we hebben weken aan tafel gezeten... en Wilders wist donders goed wat alle gevolgen waren. En hij vindt het dan ook gek dat Wilders blijkbaar niet in staat is geweest... om de fractie te overtuigen. In Buitenhof disqualificeerde Blok eigenlijk... de leiderschapskwaliteiten van Wilders. Ik zou het voor mijn eigen positie als fractievoorzitter een aanfluiting vinden... wanneer mijn fractie tegen me zou moeten zeggen... Euh, nou, euh, we hebben er ja. eens naar gekeken en je hebt het ja. niet goed gedaan. Dit is gewoon klap in je gezicht. Een harde aanval, maar Geert Wilders ging direct via Twitter de tegenaanval. Die heeft buitenaf ook gekeken. Hij schrijft zojuist... Blok kwebbelt over dissidenten en terugvlijven. Grote onzin, unanieme PVV-fractie tegen Brusselse dictaten. En aanval op onze ouderen. Nou, het is moeilijk om precies te achterhalen hoe het daar nou is gegaan... wat er allemaal is gebeurd. Duidelijk is dat de eens zo goede vrienden na zeven weken katshuis... inmiddels heel anders naar elkaar kijken. Het zou wel heel opmerkelijk zijn. Hè? Wilders die altijd uh, bijna wordt beschuldigd van uh, als één man die partij te leiden... en dat hij nu wordt tegengehouden door zijn eigen fractie. Ja, maar ja, goed, uh, fractieleden die hebben natuurlijk ook zo hun opvatting. Uh, en het kan zijn dat uh, uh, tegen Geert Wilders hebben gezegd... ja, hoe gaan we dit nou uitleggen? Geert, kijk uit, want anders gaan wij misschien uh, wel weg net als Hero Brinkman dat gedaan heeft. Overigens, wat ik nu allemaal zeg, dat is speculatie. Want uh, ja, wat ik al zei, hoe het precies is gegaan, dat weten we allemaal niet. Maar Geert Wilders staat wel bekend, stond wel bekend... als iemand die de fractie goed in uh, de hand heeft. En Stef Blok die zegt er nu eigenlijk over, dat is helemaal niet zo. Ja, uh, goed speculeren dus, uh, dat laten we dan even nu voor wat het is. Uh, de toekomst, uh, hoe moet het volgens Blok verder? Hij wil overleggen met de oppositie om een begroting voor 2013 te maken, want zo waarschuwt hij, als dat niet gebeurt dan uh, heeft dat een heleboel gevolgen voor Nederland, dan gaat Nederland dat heel veel geld kosten. Dus zegt die oppositie, kom met jullie plannen. Sommigen hebben ze al gepresenteerd en anderen nog niet, de crisisplannen. En laten we snel iets in elkaar gaan sleutelen wat aan de eisen van Brussel voldoet, maar ook goed is voor de nou, de komende dagen zal moeten blijken hoe deze politiek erg ingewikkelde situatie precies aangepakt zal worden door alle partijen, maar makkelijk is het in ieder geval niet. Verslaggever Marcel Bril. Rond deze tijd wordt het treinverkeer vanuit Amsterdam richting Haarlem en Sloterdijk weer hervat. Beide treinen zijn van de plaats van het ongeluk weggesleept, zegt proriel. Nou, momenteel uh, is, uh, zijn alle twee de treinen van hun uh, oorspronkelijke locatie weggesleept. Uh, de uh, de sprinter is al uh, richting de werkplaats, de uh, Intercity. Die is uh, verderop uh, neergezet, zodat iedereen nu bij het spoor kan wat eronder zit... om het te controleren, te onderzoeken en uh, hopelijk snel te herstellen. De herstelwerkzaamheden en het onderzoek gaan de rest van de dag door. Ja, de Intercity is uh, zwaarder beschadigd in de zin dat hij wat uh, uh, lastiger uh, weer verplaatst kan worden. Hij is nu een stukje vooruitgeduwd door een uh, locomotief. En uh, hij zal nu wat verder worden verstevigd, zoals het plan nu om hem daarna uh, helemaal naar de werkplaats te kunnen brengen. Uh, onderzoek is nog in volle gang, ook van de onderzoeksraad en de inspectie. En uh, dat zal ook nog wel even doorgaan. Bij het treinongeluk van gisteravond vielen meer dan 100 gewonden. 42 mensen raakten zwaar gewond. Ze hebben onder meer botbreuken en kneuzingen. Om twee uur is er een persconferentie van de NS en ProRail... en die wordt live uitgezonden op deze zender. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Fransen kunnen vandaag op tien presidentskandidaten stemmen. Maar het is al wel duidelijk dat het gaat tussen de socialist Hollande en zittend president Sarkozy. De correspondent Franck Renaud bij een stembureau in Louviers in Normandië. Hebben de kandidaten zelf ook al gestemd? Ja, alle tiende kandidaten die meedoen aan de verkiezingsrace hebben vanochtend al allemaal hun stem uitgebracht. Nicolas Sarkozy deed dat in Parijs samen met zijn vrouw Carla Bruni. En de socialistische favoriet François Hollande die deed dat in het zuiden van Frankrijk in zijn eigen kiesdistrict in het plaatsje Tulle. Uw uur geleden zei je dat de opkomst iets achterblijft bij die van de vorige verkiezingen. Was dat ook de verwachting? Nou, 28% was de opkomst inderdaad om 12 uur, is door de autoriteiten hier bekendgemaakt. Dat is op zich iets minder dan bij de laatste verkiezingen in 2007. Maar als je het historisch beziet, is het helemaal niet zo'n slechte score qua opkomst. En het is ook niet zo'n slechte score als je het bekijkt met de verwachtingen inderdaad. Want alle opiniepeilers hier in Frankrijk hadden voorspeld dat de opkomst enorm laag zou zijn. Dus dan valt die 28% nog reuze mee. Deskundigen hebben vaak dan een verwachting... Hè, voor wie dat dan het beste uitpakt. Een, een grote opkomst of juist een lage opkomst. Hoe ziet dat hier? natuurlijk voor die dat vooral gaat spelen. De verwachting is een beetje dat een hoge opkomst in het voordeel kan gaan spelen van Nicolas Sarkozy, de zittende rechtsen-president, Want hij stond niet voorop in de peilingen. Dat was François Hollande, de socialist. En daarom heeft Sarkozy zijn aanhang opgeroepen om toch vooral massaal te gaan stemmen, omdat hij toch nog als eerste eventueel zou eindigen bij deze race. Dus het zou kunnen zijn inderdaad dat die oproep gelukt is en dat veel kiezers voor Sarkozy toch nog maar de stembus zijn gegaan. Nou, het gaat dus vooral tussen Hollande en Sarkozy. Welke rol spelen eigenlijk de andere nog. Een hele belangrijke rol. Want het staat vast dat geen van de tien kandidaten de absolute meerderheid vandaag haalt. En dat betekent dat er over twee weken een nieuwe stemronde wordt gehouden. tussen de twee belangrijkste kandidaten. Nou, dat worden Nicolas Sarkozy en François Hollande. Maar al die andere kiezers, en dat is toch nog meer dan 40% van het electoraat... die dus vandaag op een andere kandidaat stemmen... die moeten straks een nieuwe keuze maken. Gaat ze dan toch voor Hollande of toch voor Sarkozy stemmen? Dus de kiezers die vandaag op andere partijen stemmen... dat is heel erg belangrijk te zien of dat links of rechts wordt... en om te kijken waar ze twee, over twee weken naar uitwijken. Correspondent Frank Renaud vanuit Louviers in Normandie. Iran is begonnen met het namaken van de Amerikaanse drone... die vorig jaar werd buitgemaakt in het grensgebied met Afghanistan. Het onbemande vliegtuigje werd door de VS gebruikt voor verkenningen. Iran zegt dat het de drone heeft neergehaald... en dat een aantal landen belangstelling heeft getoond voor het toestel... en dan met name Rusland en China. De Amerikanen betwijfelen of Iran de software in het toestel heeft ontcijferd... zijn wel bang dat landen de speciale coating van het toestel analyseren. In het Brabantse dorp Liemte bij Boksel is een dode baby gevonden. Het kind werd vanochtend door een voorbijganger ontdekt... onder een viaduct onder de A2. Het is nog niet bekend of het om een jongetje of een meisje gaat... en of de baby pas geboren was. De Brabantse politie geeft voorlopig geen nadere informatie... in verband met het onderzoek. Sport. Feyenoord kan dit seizoen nog vooran de Champions League halen. De Rotterdammers moeten dan als tweede eindigen... en vanmiddag winnen bij ADO Den Haag. Ronald van der Geer... Ze hebben dus nog een eigen hand, de Rotterdammers. Ja, zelfs in deze wedstrijd, hoewel het 0-0 is na 36 minuten... maar de kansen voor Feyenoord naar een aarzelend begin stapelen zich op. Tot nu toe Coutinho in de weg. Of het is eigenlijk het gebrek aan echte daadkracht voorin bij Feyenoord... dat ervoor zorgt dat er nog altijd een 0 staat achter de Rotterdammers. Maar de Rotterdammers heersen, melden zich met enige regelmaat voor doelman Coutinho... die dus wel goed doet en in tegenstelling tot zijn doelman-collega... aan de andere kant, Mulder, een heleboel te doen heeft. De meest recente kans misschien wel voor Bakal op een voorzet van Leerdam vanaf de rechterkant. Hij staat bij de tweede paal en kopt hem helemaal vrijstaand naast. En net een vrije trap van Klaasie die ook voor gevaar zorgde in het strafstopgebied van ADO. Maar hij wil er maar niet in. Misschien nu met Bakal een schot vanaf de linkerkant strafstopgebied maar de redding van Coutinho die dus tot nu toe ondanks de piepende en krakende verdediging van ADO de Haag stand houdt. Na 38 minuten is het 0-0. Gaan we naar de Ardennen. In de wielerklassieker Luik Bastenaker-Luik was er een uur geleden een kopgroep van zes man. Gio Lippens krijgen een beetje de ruimte van het peloton. Ze hebben de ruimte gekregen, want ze hebben de maximale voorsprong gekregen van 12 minuten en 35 seconden. Dat was zo'n beetje bij de eerste serieuze beklimming van de dag. Na 70 kilometer de Côte de La Roche on Ardenne, toen hadden ze 12.35. Maar inmiddels is de ploeg van Katusha gaan rijden, Russische ploeg. En die ploeg die heeft als leider in deze wedstrijd ook een van de favorieten, Joaquim Rodriguez. De man die de Waalse Pijl afgelopen woensdag won. En die vandaag ook weer als uh, absolute favoriet wordt uh, uitgespeeld. Zij zijn gaan rijden en inmiddels is de voorsprong alweer teruggelopen tot 10 minuten en 15 seconden. Zes koplopers dus, twee Italianen... Cataldo en Bazzana. Dan hebben we twee Belgen uit dezelfde ploeg ook nog wel, van de Accentploeg Ista en Habo. We hebben een Duitser, dat is Simon Geske van de Nederlandse Argosploeg. En dan hebben we die Reinier Honig, de man die bij landbouwkrediet rijdt en die in ieder geval bezig is aan een serieuze ontsnapping. Hij laat zich voorlopig even zien, want het is wel een renner die het van dat werk moet hebben. Hij is geboren in Heemskerk, heeft een tijdje in Italië gereden. Hij kan zich dus verstaan met die twee Italianen die daar in die kopgroep Zitten. Maar Reinier Honig draait dus keurig uh, zijn beurten mee. Maar goed, het echte werk moet allemaal nog gaan beginnen. Want straks, uh, tegen een uur of half drie... dan komen we aan bij de Wanne, de coach de Wanne. En dan gaat het allemaal heel erg snel achter elkaar. De ene klim na de andere. Dan barst luik, barst na luik pas echt los. Volleybalster Shaheen Stalens mist het Olympisch kwalificatietoernooi in Turkije... dat op 1 mei begint. Ze is opnieuw geblesseerd aan haar knie... Komende week maakte de nieuwe bondscoach Gielo Vermeulen... de definitieve selectie van twaalf spelers bekend. Nog een keer de hoofdpunten. VVD-fractieleider Blok zegt dat PVV-leider Wilders is teruggefloten door zijn fractie. De fractie zou het akkoord dat er lag niet voor zijn rekening hebben willen nemen. Wilders spreekt het op Twitter tegen. Voor ongeluk de treinen in Amsterdam zijn weggesleept. Rond deze tijd worden de treinverkeer van Amsterdam richting Haarlem en Sloterdijk hervat. En in Frankrijk zijn presidentsverkiezingen. En de strijd gaat vooral tussen de socialist Hollande en de zittend president Sarkozy. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. conferentie De hij hier over de Ja, Dit is een goed stel hoor. De Perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de Perstribune. We nemen afscheid van Owen Schumacher. Eh, te gast nu Theo de Rooij, oud-wielrenner, ploegleider. En als u vragen hebt aan Theo de Rooij, deperstribune.nl... Verder vliegende kip, Jules van der Wart op pad. Bij Bart Brentjes, hoorden we het vorige uur. We luisteren het antwoordapparaat af natuurlijk met uw klachten en vragen over de media. 035 677 -6001. En deze week de vraag wat de toegevoegde waarde is van een interview van een sportverslaggever met een atleet... als die atleet net over de finish is gekomen. Vaak nog bezweet en heigerig. De vragen die dan gesteld worden zijn niet altijd erg origineel. Je ziet er bezweet uit. Ben je moe? Nou ah, ja, je wordt er wel moe van. En straks de voor- en nadelen van zo'n finishgesprek... met verslaggever Bert Maalderink. Natuurlijk Evert en Eddy met hun blik op de afgelopen sportweek... en als gezegd reacties deperstribune.nl. Theo de Rooij, goedemiddag. Welkom dat je er bent. Het was een hele tour ja. op het Mediapark vandaag. Er wordt hard gelopen, Europa-rund. Ja, daar liggen de linten voor de automobilisten voor de afzetting. Het was even een hindernisbaan om hier te komen, ja. ja. Nou, fijn dat je er bent, alsnog. Ja. Hè. En keurig op tijd. Um, vandaag de laatste klassieker, we horen net. Luik, Bastenaken. Uh, Luik. Um, wat vond je van dit uh, voorjaar als je toespitste op de Nederlanders? Ja, Nederlanders zijn eigenlijk niet zo, uh, niet zo in beeld geweest. Ook geen in het oog springende topresultaten. Uh, ja... Misschien dat ze vandaag de trend een beetje kunnen doorbreken, maar... Maar het klinkt, ja. al, het klinkt niet hoopvol, zal ik maar zeggen. Nee, we hebben geen Nederlanders die je direct onder de favorieten kunt, kunt scharen. Misschien dat de Molma maar vergeet, voor een uitschietertje kan, zor kan zorgen, maar... Nou ja. ja. ik las Michael Bogert afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad... en die hekelt, ja, ik zeg maar in mijn eigen woorden... Uh, toch min of meer de ambitie van die renners. Dat hij zegt, ja, maar... Uh, het, het lijkt wel alsof ze liever zeggen... we hebben een heerlijke trainingsdag gehad uh, gisteren... dan dat ze zeggen, wat zaten we lekker bij uh, de, de voorst in de koers vandaag. Ja, je Herken moet... je dat? Ja, goed, ik, uh, ik kan wel begrijpen dat Michael dat zegt. Uh, Michael was, uh, was iemand die, uh, die, die echt kon pieken... en naar wedstrijden kon toeleven. Naar, naar de Amsterdam Gold Race, naar Luik-Bastenaken-Luik... bijvoorbeeld naar het uh, wereldkampioenschap... Uh, ja, de Nederlandse renners zijn tot nu toe een beetje onzichtbaar geweest. We hebben een, een goede lastboom gezien in Parijsroep. Uh, Mollema die doet het vrij goed. Uh, Geesink is dan in Baskeland uh, ziek geworden. En dat is op dat moment wel een hele belangrijke wedstrijd in je, in je aanloop naar de klassiekers toe. En daardoor is die misschien nu ook niet helemaal top. En bij vakantie hebben ze misschien net iets te vroeg gepiekt. Want sinds Parijs vanaf Parijs-Nies is het eigenlijk een beetje, gezien, nee. een beetje bergaf gegaan. Maar wel een ongekend goede Tom Denk aan de Ronde van Vlaanderen. Denk aan Parijs-Roubaix. Uh, Parijs ja, Tom heeft natuurlijk ook een paar jaar in het, uh, in het verdomhoekje gezeten. In de hoek waar de klappen vielen. Uh, en die ploeg is er nu dus blijkbaar weer sprake van een nieuw elan. Uh, ze hebben een deel van de HTC-entourage overgenomen. Dat, dat is? Een, uh, ja, dat is, dat is de ploeg van Cavendish uh, van verleden jaar. Dat, was, uh, dat is al een paar jaar. dat was een paar jaar achter elkaar de meest succesvolle ploeg in het peloton. Uh, Patrick Verve heeft ook een nieuwe geldschieter gevonden. Dat is de ploegleider. Uh, dat is de, de ploegmanager van, ja. van die omega-farmer ploeg van bonen. En uh, daar is toch wel blijkbaar weer een nieuw elan ontstaan. Uh, wat uh, poppetjes verzet. Uh, ja, een, beetje, een beetje de boel door elkaar geroerd. En er staat, uh, staat een goede ploeg. Ja, maar, maar verbaast het je dat, dat bonus zo kan uithalen? Ik geloof dat hij, uh, waar was het, in de ronde kwam die, in de ronde van Vlaanderen... kwam hij aan met uh, Ballan, Potzato die, die versloeg hij. Die. En Parijs-Roubert hij gewoon uh, 50 kilometer voor het peloton... Uh, in zijn uppie uh, ja. naar de finish. Nou, nou is het uh, in Parijs-Roubert en voor de ploeg van Le Ferver niet uitzonderlijk. Want uh, Andrea Taffi heeft dat in het verleden gedaan. En Franco Ballerini, Museo, heeft dat gedaan. Ja. Dus in Parijs-Roubaix is dat niet uitzonderlijk dat je de Zonder... echte, een echte specialist ja. hebt... die zo goed op de kassei rijdt eh, en die zich helemaal focust op die wedstrijd. Eh, dat zal vandaag eh, wat, eh, wat anders zijn. Het beeld in luik bastogne gaat heel anders zijn dan het beeld van Parijs-Roubaix. Daar komt dat gewoon niet voor. Omdat dat je de kasseiën niet echt uh, nou, zo in die mate tegenkomt. Parijs-Roubaix is uiteindelijk toch nog altijd een beetje koers van de... De keienvreters en de specialisten. Het is in mijn ogen de mooiste wielerwedstrijd van het seizoen. Want uh, er gebeurt zoveel. Je moet heel veel moed hebben om over die uh, kasseien heen te denderen. Heb je het zelf al gedaan? Ik heb er zelf een paar keer gereden. Ja. en Ik vond het een fantastische wedstrijd. Echt waar? Ja, maar, maar volgens mij zit je maag ongeveer in je keel als je aankomt. Nou, dat valt gewoon. Hij is Het gekke is, als je, als je een superdag hebt, dan voel je eigenlijk helemaal geen kassei. Uh, dat is nou juist mooi van Parijs-Roubaix. Maar. Kijk, Luik-Bastnak Luik is natuurlijk een wedstrijd die veel meer appelleert aan de, het atletische vermogen van de renners. Hè. Dus, uh, Omdat het zijn... parcours wat heuvelachtiger ja, is. Het, het is een heel zwaar parcours. Uh, techniek van het fietsen, zoals in parijs roubaix speelt, uh, speelt geen rol. Je moet er ook geen grote moed voor hebben om die wedstrijd te rijden. Dus er zijn, er zijn veel renners die die wedstrijd aankunnen. Uh, maar daar zijn er maar, een, maar, een, maar een handvol die hem kunnen winnen die beschikken ja. over die atletische vermogens. Ja, en het is de, de, de eeuwige uh, zuurheid van Marco Bogen dat hij altijd goed was in Luik-Bastenaken-Luik, maar nooit gewonnen heeft. Hè? Ja, uh, er was er altijd wel eentje rapper dan hij of ja. net iets beter. En uh, hij, hij heeft heel constant gereden, altijd Luik-Bastenaken-Luik, ook amsterdam Gold race Wat Dat betreft was het net een Zwitserse uurwerk, maar ja, winnen. Nooit, hè? Helaas. Maar, op wie zet je je geld vandaag? Uh, ik, ik zet mijn geld op Samuel Sanchez. Nou ja, voor zover ik daar geld opzet. Maar Go je hebt vorige verleden week in de Amstel Goldrace toch ook uh, ja. geweldige dingen zien doen. Dus hij uh, rijdt lek voor de Kruisberg en uh, rijdt gewoon nog bij de eerste tien op de Kouwberg. Uh, ik denk dat hij uh, heel erg goed is vandaag. En uh, het is ook slecht weer, begrijp ik. Het is wel een bikkel. Maar het kan nooit zo slecht worden, geloof ik, als in 1980, hè? Was je daar toen bij? Dat, uh, dat dat, hebben... Met Ben Inouw als ja, winnaar die, uiteindelijk? die editie heb ik ook gereden. Ik ben Echt niet hard? aan de finish gekomen, maar dat was verschrikkelijk. Nee, maar dat is geen schande, want ik geloof dat er maar twintig renners over de ja, steven kwamen. Ik, ik, ik geloof dat ik uh, de Roger gehaald heb. Uh, <laughs> en, en daarna ben ik... Uh, als een ijskonijn in de bezemwagen gestopt. Ja, ja, het sneeuwde geloof ik wel. Ja, uh, het, het was, was vreselijk. bar en boos ja. in april. Theo de Roy, je bent tien jaar betrokken geweest bij de Raboploeg. Eerst als ploegleider, vervolgens als directeur. Uh, laten we eens uh, luisteren naar een hoogtepunt in je tijd als ploegleider. We gaan terug naar de Tour 2000, waarin Erik Dekker drie etappes wint. Oh, wacht nog. Wat je hebt, gooi het eruit. Smijt het eruit. maar komt Zabel. Zabel komt en Feinsens komt ernaast. Dekker, Rodriguez. Dekker, Dekker, nee. Dekker! Dekker! Ja, Dekker! Ja. Hij pakt ze toch weer! Erik Dekker, die, die, die Duitsers pak je in. En die Duitsers naast ons die zitten met... Ik mag niet lachen. Erik, ik mag niet lachen. Of mag ik wel even lachen? Ja, lachen we even. Ik mag toch wel even lachen, hè? Dekker pakt zijn derde overwinning hier. Zijn derde zege in de Tour. Ja, dat was, dat was natuurlijk hartstikke bijzonder. Sowieso drie zegers, maar er ja. was nog meer, geloof ik, met hem. Was hij niet geblesseerd toen? Nou, het, uh, de jaren daarvoor had hij een hele historie van allerlei blessures... en ja. lichamelijke ongemakken achter de rug. En uh, ook dat jaar brak hij nog een elleboog in Parijs-Nice. En uh, nou, eind april was hij helemaal nergens nog conditioneel. En, uh, hij had toch nog ambitie voor, voor, het, voor het vervolg van het seizoen. En, ja... Ik achtte het voor, voor bijna onmogelijk dat hij, uh, dat, hij, dat hij nog iets zou kunnen gaan doen. Zeker niet in de Tour, maar... Uh, miraculeus gezien reed hij toen een klein wedstrijdje in Duitsland uit. Vervolgens reed hij door de bergen van de Ronde van Romandie, wat, uh, wat al bijzonder was. En, uh, uh, toen reed hij de laatste tijdrit van de Giro, reed hij, uh, reed hij tiende... En toen reed hij een magistrale ronde van Zweden. En toen zagen we het wel aankomen dat hij, ja. dat hij bijzondere dingen ging doen. En toen uiteindelijk is die tour van 2000 is, is, is echt, zijn, echt een grote doorbraak als wielrenner geweest. Ja. Theo, wij vragen onze gast altijd naar uh, het, wat je opvalt in de media. Heb je iets waarvan je denkt: daar wil ik nog even het licht op laten vallen? Ja, kijk. Uh... De, de actualiteit is natuurlijk de bijnaval van het kabinet. Ik bedoel, dat, daar kun je gewoon niet omheen. Nee. En uh, zoals de meeste Nederlanders houdt mij dat ook wel bezig. Uh, en vooral ook uh, ja, wat, dat, wat, dat, uh, wat dat gaat doen met de status van Nederland... als je kijkt op de internationale financiële landkaart. daar <laughs> hou me hard vast. Ja, dat, dat, dat is nieuws. als je naar de sportwereld kijkt... Um. Ja, ik vond, ik vond het op zich opmerkelijk dat we verleden week een hele matte Amsterdam-Goldrace hebben gezien. Eh, met, eh, ja, met heel weinig Nederlanders voorin. Nee. Eh, in, in je eigen, eigen thuisklassieker. En verder, wat ik wel opmerkelijk vind, is dat je, als je kijkt naar de Europe League en naar de Champions League. dat van de acht clubs er vijf Spaanse clubs eh, in de halve finale staan. Ja. ja, maar we zijn nog niet aan de finale toe hoor. Nee. Dat zou nog anders kunnen uitpakken. Ja, hè? Chelsea wint. Ja, ja, ja en, en, en, en Barcelona had het moeilijk in, in München. Ja. ja. Dus, maar je hebt al gelijk, neer. natuurlijk. Vijf, ja, het is een ongelooflijke uh, dominantie, hè? Ja, ja. Zeg maar, ik, ik bespeur bij jou toch ook wel enige kritiek als je zegt: die, die, mannen, die Nederlandse mannen in de Amsterdam Gold waar zijn ze? Um... Zou je het anders hebben aangepakt als je het voor het zeggen had gehad? Ja... Nog? Kijk, het is, het is altijd lastig om. Uh, om en, en heel makkelijk aan de andere kant om als analyticus vanaf de zijlijn uh, zaken te gaan bekritiseren. Hmm. Maar. Wat mij, wat mij een beetje opviel was toch wel de betrekkelijke apathie in de peloton. Ja. Want het is natuurlijk niet alleen de Raboploeg, ploeg maar je hebt ook een vakantie-ploeg en er rijden nog wat Nederlands bij Argos. En uh, ja, ze hebben ook niet, niets geprobeerd. Nee. Er zat toch wel ergens een keertje zijwind staan. Of je kunt wel een keertje ergens gebruik maken. Als jij, als jij, als jij toen, uh, ge, vorige week, bij die Amstel ploegleider was geweest... had je dan dat dan wel uh, in ronde bewoordingen uh, gezegd? Ja, ik ben daar geen ploegleider, dus ik ga er ook niet... Waren ik ik ga... jij ploegleider? Je ik bent ben, het geweest. Ik ben, nou, ik, ik was altijd wel een ploegleider. Ik wilde me toch nooit zo gauw neerleggen bij een situatie. Dus ja, toch nog wel iets proberen, ook, ook, ook al leidt het misschien niet tot succes... maar dat je toch nog iets probeert om de uh, ja, wedstrijd uh, te laten kantelen. Ja. ja. Ja, want het blijft toch allemaal een beetje, beetje aan de onderkant. Hè? Zo op deze manier. Ik bedoel, ja, er is een Rabo ploeg. Je denkt als Nederlander, dat is, een Nederlandse, dat is een Nederlandse ploeg. Nou, de Nederlanders laten zich niet zien. Misschien af en toe een buitenlandse gezicht. Maar ja, daar heb je als Nederlandse kijker... nou nooit zoveel identificatie mee. Hè? Dat is toch altijd nee, lastig, ik, vind ik. Ja, en ik, ik vond de manier waarop Bressel uit de wedstrijd verdween. Dat was een van de kopmannen. Dat is toch ongelooflijk. Ja, die schiet dan tussen wat toeschouwers en een dranghek door. En ja. die is ineens gewoon opgelost in, in het niets. En... De, ja, ik zou, ik zou op dat moment zou ik zeggen van nou, ik gooi mijn, uh, mijn nek vol met bidons... en ik, ik probeer <güls> nog een keer iedereen <güls> ja. wat te drinken te brengen. En dan stap ik uit de wedstrijd. En, en, en een, paar, een paar shots daarvoor ook uh, twee, twee renners die ieder afzonderlijk uh, eten en drinken bij de auto kwam halen. Ook geen ge gecoördineerde actie. Dus het zijn toch van die dingen die opvallen. Herg ja. jij daar nog aan als je dat ziet? Of heb je al zoveel afstand genomen dat je zegt van nou, ik, ik signaleer het... En, uh... Uh, veel geluk ermee. Nou, ik erger me niet aan. Maar ik, uh, ik heb ja. natuurlijk wel een wielerhart. En ik zie ook graag Nederlanders vooraan rijden. Of ze van nee. de Rabo zijn of van kansenlijden. Dat maakt me niet zoveel uit. Nee. Ik, ik ben altijd wel fan van, uh, van de wielersport. Theo de Roy, ik praat straks uh, graag met je verder. U kunt uh, als uh, altijd in een werkweek en ook op zaterdag en zondag... vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Uh, dus uh, het is wel handig om even pen en papier bij de hand te hebben... en iets in te spreken zodat u iets uh, hoort waarvan u zegt... hé, hey, daar maak ik melding van. Dit is de selectie van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Wat leuk dat jullie de kans bieden om je mening te geven via dit ambtenapparaat. Ik had een vraag. Kunsthof Radio 1 en OBA Radio 5, die zenden tegelijk tussen 7 en 8 uit. En dat vind ik zo jammer, want het zijn allebei kunst- en cultuurprogramma's. Het zijn allebei hartstikke leuk en ik kan dus niet tegelijkertijd uh, horen. Dan mis ik een van de twee. Ja, ik ben ook een van degenen die zich ontzettend stoort aan het enorme uh, snelle spreektempo. Uh, neem bijvoorbeeld Sven Kokkelman op Radio 1, half tien, half elf. Elke dag, hij struikelt ze over zijn eigen woorden. En ik denk dat uh, zo'n snelheid van praten op radio totaal niet efficiënt en effectief is. Het is geen tv. De klacht is dat ik me geërgerd heb aan lunch, waar te gast was... Jan Slachter en een koloniste van de Volkskrant. Die mevrouw die was ontzettend van zichzelf ingenomen met wat er op de tv van spelletjes was, vond ze niks. Maar toen er een vraag gesteld werd over alle aan de Rijn, wie de ge gezongen had, toen wisten ze het niet. Toen zei ze Lisbeth Lis of zangeres zonder naam. En dat deed ze zo neerbuigend. Dat ergerde mij. Wat mij al jarenlang stoort, en nog steeds, dat zowel radio- als televisie-reporters aan de finish staan. En dan onmiddellijk na aankomst de atleten een microfoon onder de neus stoppen. En met de meest onzinnige vragen, terwijl de betrokkenen staan te piepen en te hijgen Die hebben zuurstofgebrek ze kunnen niet uit de woorden komen, het is alleen maar... Uh, uh, uh, uh. Het is vreselijk. Waarom kunnen die reporters niet even wachten tot die mensen wat teruggekomen zijn? Misschien gedoucht hebben, herhalen geweest zijn. Dan kunnen zij inmiddels over de onzinnigheid van hun beoogde vragen nadenken en daar betere vragen van maken. Mijn dank. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. Ja, die vraag over dat overlappende tijdstip van Kunststof en uh, Oba Live, die brengen we. Over aan de verantwoordelijke binnen de publieke omroep. Die laatste vraag, daar gaan we wat dieper op in. De functie van een sportinterview... terwijl de sporter vlak na de prestatie nog aan het uithijgen is. Bert Maalderink van Studio sport. Goedemiddag, Bert. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, Bert. Jij bent zo iemand die dan uh, de uh, schaatsers... of wie dan ook even die microfoon onder de neus doet. Uh, ja, dat beetje de chef uh, in gesprekken hoort. Ik. ik hoor het, ja. ja. Nou, wat vindt de chef ervan? <laughs> nou, de chef die is het niet mee eens. Waarom niet? Want de chef die vindt eigenlijk dat uh, sport emotie is. En ik vind het dan ook leuk of spannend of interessant dat zo iemand na afloop ook nog een uh, soort emotie heeft. Want die spat er vaak vanaf. En bovendien vind ik ook dat uh, sporters meteen na een wedstrijd uh, nog niet gehinderd zijn van door dat mag ik niet zeggen, dat mag ik niet zeggen. Die flappen er gewoon alles uit. En vaak krijg je daardoor dingen te horen die je een uurtje na afloop of een half uur na afloop... als mensen weer politiek correct zijn geworden of hebben nagedacht of hun trainer hebben ge gehoord... Ja, die dingen zeggen ze dan niet meer. Dus ik vind eigenlijk dat er meer uit sporters is te krijgen, direct na een evenement, of na een wedstrijd, dan als je daar zoveel tijd uh, tussen hebt zitten. En als die meneer vindt dat er onzinnige vragen worden gesteld, dat vind ik soms ook wel eens. Maar dat ligt dan meer aan de interviewer, dan moet nou, die man zich beter voorbereiden. Wat, wat vind jij in dit verband dan een onzinnige vraag? Ja kan ik het niet eens bedenken, omdat ik ze dan misschien zo opstel. <laughs> de... Maar, Blijven ze hangen, nee, maar ja. die, die clichévragen van uh, hoe is het met je. Hmm. Hoewel zelfs dat hoe is het met je. Kijk, als iemand uh, bijna dood uh, voor een camera uh, staat, bij wijze van spreken... dan is het ook niet, weer niet zo gekke vragen nee. om De vragen van hoe is het eigenlijk met je. Nee, maar Bert, rea realiseer jij, ben je daarmee bezig... Uh, als je een uh, spo uitheigende sporter uh, voor je microfoon krijgt... dat je niet uh, heel diepgaand uh, kan vragen om een analyse van de gebeurtenissen? Te vragen is. ...maar bijvoorbeeld afgelopen woensdag speelde... ...of dinsdag speelde Bayern München tegen Real Madrid. En na afloop horen wij, ver na afloop... ...dat er een, uh, een scène is geweest in de kleedkamer... ...tussen Ribéry en Robben. En als je dan het interview wat direct... ...na de wedstrijd gemaakt is, terugluistert... ...en die kennis die had niemand toen nog hoor... ...maar dan voel je al een beetje dat daar iets aan de hand is. Robben die klaagde erover dat hij die ballen niet kreeg... ...dat die allemaal naar de linkerkant gingen naar Ribéry. En als je dan misschien iets had doorgevraagd... ...wat die interview niet kon omdat wat ik niet wist... ...maar als hij het toch had gedaan was er misschien op dat moment meer uitgekomen. Want daarna gaan alle luiken dicht. En nu nee. zal Rob nooit meer iets over zeggen, denk nee. ik. Dus ik, uh, nou, ik ben het gewoon niet zo met je meneer eens. Nee. Ik moet het aan de andere kant wel zeggen. Er is wel één sport waar ik het met die man wel eens ben. En dat is zwemmen. Want uh, je ziet zo vaak die, uh, die dameswemsters. De nee. Marijn Veldhuis en de Femke Heemskerks en de ranomi, Kromowi, jojo's, toch een beetje giechelend daar staan. En ik weet dat die mensen beter kunnen en ook beter zijn... maar omdat ze echt net uit het water komen... en nog helemaal buiten adem zijn, wat die meneer zegt... ja, eindigt dat vaak in een soort giechelende schalklas. En dat doet die mensen misschien een beetje onrecht aan. Nou ja, het aardige is, daarmee geef je inderdaad een verschil aan... tussen mensen die je aanspreekt na afloop van een serieuze krachtmeting... dat de één daar dus blijkbaar volwassenen anders op reageert, uh, en dat dat per sport kan uh, verschillen. Ik, ik vind, uh, eerlijk gezegd altijd, wielrenners zijn heel professioneel in hun antwoorden... nadat Zeker. ze potverdorie zo'n bonen 50 kilometer zich de longen uit het lijf heeft getrapt... en die geeft een analyse van zijn race als hij nog staat uit te hijgen. Maar dat, dat varieert dus per sport. Ja, en die wielrenners hebben misschien ook zat tijd gehad om over na te denken... want die zitten heel lang ja. in de fiets, maar ja. die dezelfde... Stappen uit dat water ja. en uh, pooh, nou, buiten adem, en daar heeft hij al gelijk in. Maar ik moet ook weer zeggen: ik zag afgelopen zondag de marathon. Die mevrouw Boonstra die op acht seconden na die limiet uh, ja. miste. Nou, dat was toch een hartstikke mooi interview. Ik bedoel, dat was emotie. Dat was die mevrouw die baalde als een stekker mm. en die stond daar te huilen voor die camera. Ja, dat hadden we dan misschien ook niet gezien als die nee, gelijk werd. Maar laten we zeggen, durf jij de meest kritische vraag te stellen aan een sporter... die net een prestatie heeft geleverd die blijkbaar niet leidt tot een Olympische uh, uh, ticket? Ja, juist. Met het risico dadelijk krijg je een klap op. Uh, nou, je weet wel. Ja, nee, maar dat kan ook spannend zijn. Bedoel, ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, het is, uh, het is leuk om iemand af te interviewen, uh, emotioneel, maar het kan ook spannend zijn. En dat verhoogt dan toch de spanning. Nou ja, zullen we eens aan Theo de Roy vragen, wat hij heeft daarmee te maken gehad. Ja. Hè? Als renner, maar ook als, uh, als, als ploegleider, dat zijn renners daar aan onderworpen. Wat, vind, wat, wat vond jij daarvan, Theo? Nou, een van, de, een van de sterke punten, een van de charmes van het wielrennen is dat uh, wielrenners zo benaderbaar zijn. Ja. En ook vooral benaderbaar voor de media. En als je dus... Een voorbeeld neemt uit de Tour de France. Dan, uh, dan komt zo'n renner over te meet. Een zeker een renner die iets, iets te, iets, uh, voor de pers iets te vertellen heeft. En die wordt dan achtervolgd door uh, een handvol of meer... rennende journalisten met zenders uh, met en microfoons. Die als eerste die renner die vraag willen stellen. Dus ja. dat is een gigantische concurrentiestrijd. En wat je nou vaak ziet is dat die renner... die rijdt dan een paar honderd meter verder. Voordat hij tot stilstand komt. Die uh, verslaggevers zijn allemaal... Uh, zwaar buiten de adem, die hebben de tong op de schoenen hangen. Ja. Ja. En die willen allemaal als eerste die microfoon ja. onder die neus van die renner douwen. Dus dan moet je je ook niet voorstellen dat zo'n verslaggever... ook ineens op dat moment goed nadenkt over zijn vraag. Mm. En er in ronkende volzinnen een, een prachtige vraag uh, uitkomt. Maar, maar vind jij, vind jij het, vind jij het een, een, een methode die je vooral erin moet houden? Ik heb er geen probleem mee. Ik denk ja. dat het, uh, zoals ik al zei, het is een van de charmers van de wielersport... En dat, dat moeten we ook vooral zo laten. Ja. Wielrenners zijn benaderbaar. En wielrenners zijn ook altijd bereid om op wat voor vraag dan ook uh, te antwoorden. En soms levert dat uh, mooie radio op. Ja. Ik kan me herinneren, Bram de Groot, uh, jaren geleden ja. in de Tour, die reed, uh, die reed ook een keer door. En die wilde de journalisten niet meer te woord staan. Nee. Die, was, die was heel erg kwaad. Nou ja, daar zijn intern natuurlijk nogal wat woorden over gevallen. Maar ja goed, op dat moment is die renner emotioneel. En uh, ja... Het ja. zorgt wel voor een mediamoment, zeker. Bert, heb jij ooit spijt gehad van een in-the-heat moment? Oeh, uh, Nee, niet echt. Nee, niet echt, want uh, ook al pakte dat misschien voor mij dan wat minder goed uit... ...het levert altijd wel, vond ik dan, mooie televisie op. Want ik kan me nog herinneren dat Rintje Ritsma in zijn laatste dagen van zijn carrière... Uh, ...het verhaal ging, die man moet eigenlijk stoppen. Niemand vroeg het aan hem. Ik vroeg het meteen aan een race aan hem. En die man ontplofte. En toen, hij had dus wel echt de volzinnen paraat. Die, uh, ja, die serveerde mij helemaal weg. Ik vond dat niet zo heel erg, maar sommige mensen vonden dat erg voor mij. Dat was het niet, want op dat moment, in al zijn boosheid, zei hij wat hij vond ja. en liep uh, hard weg daarna. Dat vond ik ook mooi. Ja, dus je blijft het gewoon doen Bert. Ja, <laughs> ja maar met dat wielrennen, dat moet ik wel zeggen hoor, dat zegt Theo de Roy net. Het ziet er altijd wel een beetje armetierig uit, dat geren en zo. Bij andere ja. sporten is dat ja. vaak iets beter geregeld. Maar, uh, het is ook een charme van het wielrennen, Zeker. Kijk, op de ijsbaan is het misschien goed geregeld. Ja. Uh, en, bij, en bij voetbal ook hoor. Ja, bij voetbal ook. Maar daar, daar, ja, nou, bij Bert, daar krijg je de, de ene, ene cliché naar de andere. Dat natuurlijk. valt allemaal wel mee. Nee, dat ligt nou, ook aan de kwaliteit van de man die daar met de microfoon ja, staat. Ja. Maar heb jij het gevoel dat je iets meer dus kan zijn dan... Nou, ik zeg het oneerbiedig, en zo bedoel ik het ook... dan een microfoonstandaard die wat geluid opvangt van iemand die uithijgt? Ja, dat. Is, Vergelijking heb ik zelf ook altijd. Ik sta daar niet als microfoon standaard, nee. want dan had ik zelf wel thuis kunnen blijven. Nee, ik sta daar ja. ook om iets uit die mensen te krijgen. Okay. En uh, als mij dat niet lukt, is dat mijn schuld. En, en waar, waar kunnen we je binnenkort weer zien? Nou, dat, ik ben nu eigenlijk een beetje met dat EK bezig. Oh, ja. En uh, ja, dan, uh, dan elke dag uh, tot vervelens toe. Goed. Ik, ik dank je wel Bert, uh, dat je dit even... Tot vervelens toe. <laughs> je, hebt daar, je hebt de mooiste baan van de wereld. Dat waar. Bert Maaldring, dank je wel. En uh, veel plezier bij het EK, zou ik nou zeggen. Dank je wel. Tot ziens, dag. Ja, dat, uh, dat uh, was uh, het antwoord hopelijk op de vraag van uh, de meneer op het antwoordapparaat. Als u zelf ook nog iets uh, wilt laten weten uh, in radio, tv of krant, let op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook omroepmax.nl. Theo de ja, de media willen de, de gouden quote hebben. Die willen als eerste laten horen, dit is hem. Uh, en, en als kijker en luisteren wil je dat ook weten. Uh, we willen zelfs de actualiteit bij Ronald ook niet vergeten. Hallo Ronald. Een doelpunt voor uh, Feyenoord in de eerste minuut. Na rust, een aanval over de rechterkant waar Fernandes de voorzet geeft. Die komt dan uh, in het meter gebied. Waar Coutinho er nog wel aan zit, maar niet afdoende. En nou dan staat Ruben Schaak om van dichtbij de 1-0 voor Feyenoord in te tikken. Het is verdiend, want Feyenoord is in de eerste helft heer en meester geweest. De kansen stapelden zich op. En uiteindelijk belonen de Rotterdammers zich nu dus met de 1-0. Ruben Schaak. Theo de Rooij, je zei net, ja als zo'n renner dan geen zin heeft... dat vinden wij toch als leiding vervelend. Hè? Want je wilt ook dat uithangbord weer van, van, van je sponsor laten zien en horen. Is dat de achterliggende reden? Mm, ja... Wij zijn allemaal wel opgegroeid uh, in die cultuur. Van, uh, je staat de media te woord en uh, je trekt je, je shirtje recht en je zet je petje op. Ja. En dat is gewoon een tweede natuur. En als het een keer anders loopt, dan uh, ja. ik, uh, ik, daar heb je er ook wel begrip voor. Maar je moet er dan op dat moment ook wel even iets van zeggen. Ja. Maar ja, ik vind je moet altijd die renners uh, en, en al die ja. sporters laten horen. Natuurlijk, die wil je, die wil je zien en horen of, uh, in, in de voorspoed en in, uh, in tegenspoed. Maar ik begrijp dat dat de zaken zijn uh, die de, de aandacht hebben... van, van een uh, van een directie, uh, per ja. moment mee bezig zijn. Ja. Maar het is niet zo dat we renners, dat we renners in, onze, in mijn tijd bij de Rabo... een soort hersenspoeling kregen. Nee? Wat ze wel eens niet mochten zeggen. Werden ze gemediatraind? Of ja. deden jullie dat? Nou, dat? Dat was een soort beeldvorming die niet helemaal de juiste was. Ik bedoel, als jij... Uh, als jij het als, als les 1 van de mediatraining is... Uh, kijk om je heen en kijk waar ze je neerzetten voor een interview. Dat je onder een bordje staat, nooduitgang of slachthuis of zo. <laughs> ja, kijk, je, daar kun je ook een metertje opzij gaan staan. Maar hmm. Dat is dan les 1 bijvoorbeeld. Nou, ik, Dat vind ik gewoon iemand een beetje assertief maken... en een beetje uh, de, de trucken ja. le, uh, aanleren die, die media soms gebruiken. Ja, maar om, kijk, kijk dat, dat is dan visueel. Maar ja. politici leren voortdurend te zeggen... ja, wij van de VVD, wij van de PVV, wij van het CDA. Leren jullie ook die mannen zeggen... ja, nee. bij de Rabobank uh, nee, vinden wij... Nee, nee. nee, dat was absoluut niet het, uh, de cultuur van het nee. petje, petje rechtzetten... en in beeld staan en iedere keer maar weer herhalen... Ja. Hoe, hoe, hoe geweldig je sponsor is. Dat, dat is het zeker niet. Het is gewoon... Het was, het was gewoon het, de, renner er, de renner erop wijzen... Uh, wat, wat voor soort uh, technieken er, er zijn bijvoorbeeld het interview. Een, een interview laat bijvoorbeeld vaak bewust een stilte vallen en dan hoopt zo'n interview natuurlijk, dat, uh, dat een renner gaat praten... omdat hij denkt van, ik moet die stilte opvullen... en, en dat hij dan iets zegt waar die interviewer dan weer mee verder kan. Ik bedoel, dat is gewoon een trucje. Hè? en, en ja. Je mag iemand dat toch van, uh, je mag er iemand toch aanleren dat dat soort uh, ja. zaken gebruikt worden. Nou, in interviewtechniek. Ik, ik praat er graag straks nog even met je over door... naar aanleiding van de affaire Rasmussen natuurlijk. Hè? De, de, de nummer één in de Tour van, wat was het, 2007, die moest uh, vertrekken. En uh, jij was zijn baas, maar je moest hem uit de Tour zetten. Dat kostte de Rabo de rede trui en uh, Rasmussen uh, zijn loopbaan. Dus daar uh, had je heel veel publiciteit. Interessant om uh, nog wat van uh, over te horen zo. Eerste sportweek uh, straks onder de loep met Evert en Eddy. En, uh, en nu onze vliegende kiep. Hij zoekt legendarische medailles en Olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kip. Vliegende kip, verslaggever Zul van der Wart. Ja, ik sta buiten met, met Bart Breentjes, Olympisch kampioen in 1996. En een paar ganzen. Het lijkt ook wel commentaar te geven zoals een verslaggever naar een wedstrijd doet. Maar nu houden ze net even stil. Ja, dat uh, momenten van stilte, dat zei Theo de Rooij net ook, dat, uh, dat kan over te goed zijn. Bart, we staan bij je huis buiten, de kippen komen eraan. En er staat een hele grote wagen van jouw ploeg. Ja, dat is de nieuwe teamtrailer. Uh, daar hebben we eigenlijk alles in zitten, dat is wel... Uh... Slaapgedeelte, maar dan kunnen we ook uh, ja, zitgedeelte, dan kunnen we lunchen, dan kunnen we uh, werken aan de fietsen. Er zit een klein keukentje in, er kan gekookt worden. Dus ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt op locatie, dat zit daarin. We moeten oppassen voor de kippen. <laughs> we gaan nu naar binnen, want daar heb je iets moois hangen. Eh, en niet iets alleen iets moois, maar wat ook functioneel is. Eh, mooi materiaal aan fietsen. Eh, wat, wat heb jij vooral voor fietsen? Um, ja, mountainbikes hebben wij vooral. Uh, Superior is ons uh, nieuwe merk uh, dit jaar. En, uh, ja, we lopen naar de werkplaats toe. en Daar ligt eigenlijk alles ja, wat nodig is om die fiets uh, op te bouwen, te onderhouden... En uh, ja, hier wordt uh, voornamelijk gewerkt door de mechaniciers uh, gedurende dit jaar. Ja, en hier hangt een uh, speciale fiets. Die is voor jou, want je hebt vanmorgen nog getraind. Ja, vanochtend ben ik nog even op pad geweest. Het is een, uh, het is een mountainbike met, met grote wielen, 29 inch. En uh, ja, dat is eigenlijk de nieuwe trend. Iedereen wil met grote wielen rijden. Dat, dat rijdt net iets uh, soepeler. En uh, ja, iets sneller. Dat is toch de bedoeling. Ja. Nou, we hebben ook een materiaalfreak in Hilversum zitten, Theo de Rooi. Uh, heeft het een, een, een wegfiets nog iets te maken met een mountainbike of helemaal niet? Uh, ja, het zijn allebei fietsen. En, uh, ik denk dat uh, de wegfiets toch heel veel ja, ontwikkelingen meekrijgt van de mountainbike, want ik, ik heb vaak de idee dat de, de mountainbike de fiets is waar de ontwikkelingen plaatsvinden en dat de racefiets uh, het weer overneemt. Nou je er Rooij heel erg bezig met, uh, met, met, met accu's, met elektriek. Kan dat ook op een mountainbike? Nou, je hebt ook wel uh, e-bikes, dus elektrische mountainbikes, die zijn er ook. En, uh... Ik denk dat voor een aantal mensen die uh, wat moeite hebben om berg op te rijden... dat het wel een uh, leuke uitdaging is met een accu omhoog rijden... en dan uh, ja, hard uh, zonder accu de berg af te gaan. Ja, maar het blijft gevaarlijk. Hè? We zagen net een filmpje van, uh, van, van jou uh, en je ploeg in, in Zuid-Afrika... met een heel speciaal evenement. Uh, dat is ook het mooie, dat je midden in de natuur bent. Maar het materiaal blijft belangrijk? Ja, het materiaal het is uh, heel belangrijk bij ons... Uh, zonder mechaniciërs zouden we eigenlijk uh, ja, die sport niet meer kunnen, kunnen doen. Het, uh, er zitten zoveel nieuwe ontwikkelingen in, uh, zoals uh, hydraulische remmen. En, uh, ja, het, het komt allemaal heel nauw, het afstellen van het uh, schakelmechanisme. Alles moet lichter, dus dat ja, is ook allemaal kwetsbaarder. Ja. Je hebt Theo de Rooij laatst ook nog gezien op een beurs. Uh, heb je nog een vraag voor hem? Nou, ik denk dat hij, een vraag niet, niet specifiek, maar ik denk dat hij wel een hele mooie uitdaging aangegaan is door een elektrische fiets te ontwikkelen. En ik denk dat de Nederlandse markt daar uh, ja, heel goed geschikt voor is. Ja, hij is ook bezig met China, met landen waar heel veel mensen wonen, dus dat doet hij slim. Ja, kijk, uh, ik heb ook met uh, Pon heel veel contact. Uh, en hun zeggen ook, die elektrische fiets, ja, dat wordt straks de vervanging van de auto. Kijk, dat is goed. Ja, ik denk de, met zo'n elektrische fiets, ja, het, het korte werk, uh, ja, het woon-werkverkeer, dat, dat, uh, dat kan die uh, fiets, daar haalt hij de auto voor weg. Ja. We laten nu over aan de studio, want uh, ah. ja, Theo is de expert. Dus, uh. dus uh, ja, ik, uh, we zullen zien hoe het verder loopt vandaag. Ja, nou, we kunnen de vraag van Bart, Theo heeft hem gehoord natuurlijk, Theo de rooi De vraag van Bart, gaat hij de auto ook verdringen, de elektrische fiets? Nou, ik, heb al, een, ik heb al een auto te koop staan, dus. Eén <laughs> ja. van, ja. van de twee, ik heb er tegenwoordig ook een busje bij, dus. Ja. Uh, nou ja, het, het, het, het is een, dat is een hele reële optie, want uh, als je tegenwoordig je tank volgooit, daar uh, word je al niet vrolijk van. Ja. Autorijden wordt steeds duurder. En dat wordt zeker niet goedkoper in de toekomst. Er zijn ook steeds meer infrastructurele aanpassingen... die fietsen aantrekkelijk maken. We fietssnelwegen tussen de woonplaats en de werkplek. Wat jij ontwikkelt... Je hebt een elektrische fietsenbedrijf, hè? TDR Bikes. Ja, en dan vorig jaar zelfs een Europese award voor ontvangen. Ja, we hebben verleden jaar op de Eurobike een Gold Award gewonnen. als een van de meest, misschien wel de meest innovatieve en bijzondere elektrische fietsen. En we wonnen afgelopen maand maart in de, op de Taipei Cycle Show ook nog een award. Een dus, million bicycles. Ja, je kan ja. daar verkopen natuurlijk. Sure zei het al. Azië is natuurlijk een dankbare markt. Nou, ja, wij doen het samen met ja. een sterke Taiwanese-speler... En die hebben ook heel nadrukkelijk toegang tot de Aziatische markt. Maar kom je markt. daar wel China mee in, met een Taiwanese speler? Uh, zij, hebben ook, uh, zij hebben ook belangen in China. ze hebben ook uh, winkels in China. Ze hebben ook een fabriek daar staan. Dat politiek nogal gevoelig ligt natuurlijk. Ja, Twee maar, geld, st maar niet, nee. geld strijkt vele plooien pl uh, vlakken, ja, dus uh, ja, ja. ook in China. Ja, zeg maar, uh, uh, Bart Brentje zei ook... de mountainbike is, is de fiets die ontwikkeld wordt. En de weg profiteert ervan? Nou ja, er zijn een paar concrete voorbeelden. Ik bedoel, we hebben, we hebben, we hebben prachtige holle trapassen... Uh, in de racefietsen zitten met, uh, met oversized bracket hulsen. Ja, het wordt dan heel technisch, maar die zijn in de mountainbike ontwikkeld. Ja. We hebben uh, holle krenks op wegfietsen, fietsen. Uh, holle uh, pedaalarmen die komen uit de mountainbike. Uh, we hebben... Dus de eerste racefietsen met hydraulische schijfremmen die zijn ontwikkeld. En het is niet uitgesloten dat de komende jaren dat de toekomst wordt. En dat komt natuurlijk ook uit de mountainbike, om een ja. voorbeeld te noemen. Nou, maar hoe komt het dat het mountainbike dat voortouw heeft? Is daar een verklaring voor? Nou, kijk, mountainbiken vindt plaats onder extreme omstandigheden. Dus het materiaal moet heel sterk zijn. Het moet ook heel licht zijn. En uh, ja, dat, de, de ontwikkelingen die worden eerst uh, op, op de ex meest extreme terreinen uitgetest... Ja. en vinden dan hun weg naar, uh, naar de weg. Ja, het, het, het, Dat zegt de ontwikkeling van dat bedrijf. Was ook de reden waarom je toen zei tegen de achtervolgingsploeg Schaatsen... Uh, waar je net was aangesteld uh, als, als begeleider... om te zeggen, Aju, dat kan ik niet meer doen. Hè? Ja, toen wij verleden jaar op de Eurobike een goal te wonen... Ja. Met, uh, met tdf Flox, X... Uh, ja, er kwam er zoveel belangstelling op ons af. Ik kwam er naar wielen van aanvragen. Het kwam in een stroomversnelling terecht. Uh, ook het project. Uh, bijvoorbeeld voor de Eurobike we hadden we moeite om bijvoorbeeld banken aan boord te krijgen van ons project. En na de Eurobike ging dat allemaal weer heel, uh, heel makkelijk. Uh, op dat moment waren we er ook al bijna drie jaar mee bezig. En, uh, ja, we hebben nu een bedrijf in Nederland staan. We opereren vanuit Raalte. We zijn bezig om het dealnetwerk uit te rollen. We zitten in de... In de beginfase van de mm. productie. Ja, er gebeuren op dit moment zoveel dingen. En ik had ook wel in de gaten... dat uh, die schaatsopdracht... die was dan weliswaar part-time. Uh, dat had je wel fulltime de radar nee, voor Ja, maar voor dat is nodig. altijd hè, met part-timers. Ja, ja, maar goed. Ik ben best ja. wel bereid om... Uh, om part-time te ja. werken... en fulltime uh, met mijn kop erbij te zijn... maar. Mm. De combinatie met TDR ja. werd op dat moment toch wel heel erg ja. lastig. En uh, ik, ik kon op dat, op, op dat ja. moment niet waarmaken wat ik, uh, wat ik had uh, toegezegd. Zeg maar, maar door de ontwikkeling van, van, van je bedrijf uh, zien we je nog ooit terug... denk je ergens in de, in de sportwereld op een uh, verantwoordelijke positie? Ja, goed. Uh, misschien kom ik via, via, via TDR wel weer... via een hele andere kanalen terug in de wielersport. O, ga je als sponsor dan? Nou, nou ja, goed. Onze, onze Taiwanese partners die zijn recent hoogsponsor geworden... van de Tour Beijing. Ja. En uh, ze hadden tot voor twee jaar geleden ze eigenlijk nooit echt heel veel met wielrennen te maken gehad. Maar we hebben ze in 2010 in Rotterdam gehad. En uh, er is al wel een, een vonk overgeslagen. En nou ja, ook in China gaan die ontwikkelingen zo ongelooflijk snel. Nou, maar, maar zeg je nu, uh, misschien kom ik nog wel eens bij gelegenheid met een eigen wielerploeg onder dat merk uh, op de Europese markt? Nou, dat is... Uh... Ja, dat is allemaal uh, luchtfietsen. Luchtfietsen, uh, uh, ja, luchtfietsen. Okay. We, we willen eerst uh, de fietsen die we nu aan het ontwikkelen zijn, in de, in de loop van de maand juni op de markt hebben, en er moet nog zoveel gebeuren. Kijk, maar ja, je weet als geen ander wat, wat, wat je uithangbord is ja. als, als reclamemerk in, in ja. bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk. Nou ja, maar misschien dat het via een heel andere weg wel gaat gebeuren. Maar dat is op dit moment niet, uh, hmm. niet de eerste, eerste ambitie. De eerste ambitie is om die fiets goed te krijgen en om hem goed in de markt te zetten en zonder problemen. Dat is de. En ja, ik wil graag nog wel een keer terug in het wielrennen, maar of dat ooit gebeurt. Ja goed, dat, de tijd zal het leren, maar mijn hart ligt dan natuurlijk nog altijd. Begrijp ik. Luik Bastanakeluik, Gio Lippens, jij uh, uh, kan ons de actuele ontwikkelingen geven... Ja, de actuele ontwikkeling is dat het peloton toch langzamerhand in de buurt gaat komen Weer van die koplopers. De voorsprong die bijna 12,5 minuut was, is nu teruggelopen tot 7 minuten en 50 seconden. We hebben nog 138 kilometer te fietsen. Dat betekent dat de renners zojuist voorbij de Côte de Saint-Roch zijn gekomen. Alweer de tweede beklimming van vandaag. Dat is een uh, behoorlijk stijl uh, rodding, kleine kilometer lang, maar uh, toch een dikke 11% stijging. En uh, heel mooi altijd tussen die huizen door zo rechte weg omhoog. En uh, daar gaan die renners omhoog in Hoefalize. Trouwens, Theo de Rooij had het net over het mountainbiken. Ja, dat is toch wel een plaats waar het mountainbiken heel erg groot is. Een van de wereldbeker -marsjes wordt daar uh, altijd verreden, daar in Hoefalize. Maar goed, dan zijn de renners dus nu voorbij. En dat betekent dat ze zo langzamerhand op weg gaan naar de coach de Wanne, waar ze over een uh, uurtje ongeveer zullen gaan aankomen. En ik kan me niet voorstellen dat we dan nog uh, praten over die kopgroep. Dan zal ongetwijfeld van alles erachteraan gaan gebeuren. Want dan komen de hellinkjes snel achter elkaar... en gaan de favorieten naar voren komt er eindelijk een beetje tekening in de strijd. En Gio, onze Belgische vrienden zetten natuurlijk op Gilbert in, neem ik aan. Zeker weten, ja. Maar niet helemaal ten onrechte hoor, want Gilbert begon heel slecht aan het seizoen. Maar zo langzamerhand is hij toch wel behoorlijk verbeterd. En met name ook in de waalse Pijl, daar kon je toch zien dat hij wel weer goed was. Op zijn goldrace had hij erbij. Ik bedoel, hij is er gewoon weer. Wat denk jij? Aan zijn klassementen kun je inderdaad zien dat hij van ronde wedstrijd tot wedstrijd aan het klimmen is, ja, het gaat beter, het gaat beter. Zit een, een duidelijk stijgende lijn in zijn uitslagen. Ja. En ik denk als de omstandigheden vandaag ook, ook zwaar zullen blijven... dat het uh, in, in zijn voordeel is. Ja, Altijd uh, rond dit tijdstip. Het wekelijkse onder ons zit tussen sportverslaggevers... Everton Apel en Eddie Poelman. Met hun kijk op de afgelopen sportweek. En dan leggen ze ook uh, een wetje waarmee u trouwens ook iets uh, kunt winnen. Let op. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Ja, goedemiddag, Evert hier. Uh, goedemiddag. <laughs> ja, ik zit ja. even lachen, want uh, Waarom? Waarom? ik was eigenlijk op zoek naar de starttijd van die, die Grand Prix daar in de zandbak. Ja. kwam ik terecht in het programma van Harry Mens... En dan zag ik op de vroege ochtend Willem van Hanegem in een soort oranje trui zitten, maar ja, alleen oh, de eh, stemming dat... voor TK natuurlijk, hè? Uh, ja, weet ik veel. Ik, ik had geen geluid bij nadat ik eerst Harry Mensen in de kop had horen zeggen dat de onderhandelingen in het kantshuis toch wel erg ver opschoten en dat ze heel benieuwd waren wat er uit zou komen. Dus, oh, die, die Harry, die wordt ook de Mens, hè? Zo wordt je dus uh, geklopt als je het uh, publiek uh, probeert nou, dat voorover te draaien. Een beetje bijgekomen van de uitschakeling van de waterpolo, dames? Ik weet dat het zo is, maar uh, da daarna was de schok zo groot dat ik me er niet echt in verdiept heb. Nou, die wonnen van wereldkampioen Griekenland en verliezen dan de beslissende wedstrijd van Italië... ...dat terwijl ze sportpsycholoog Rico Schuijers nog binnen hadden laten vliegen. Hoe, hoe heet die man? Kan die zwemmen? Rico Schuijers, ja, rugslag. <laughs> dat is toch uh, wel... Uh... Enigszins verbazend dat je trouwens als olympisch kampioen als titelhouder niet automatisch geplaatst wordt. Ja. Yeah, zo zijn de regeltjes daar kennelijk, ja. Hé, hey, uh, ik begreep dat jij gisteren naar Doetingham helemaal bent verrijd, ja, ja, ja, ja. Nee, dat was uh, zeer vrolijke uh, bijeenkomst. Het was een, uh, geen goede, maar wel een uh, bewogen wedstrijd. Met een, uh, met een scheidsrechter die weer het, uh, het overzicht kwijtraakt. Wie, wie, dat is wel een goede, hoor, toch? Dat is wel een van de aanstormende talenten, man. Volgens uh, zij is het wel, maar uh, ik denk dat hij nog maar eventjes moet wachten. Maar dat geheel terzijde. Wat er gebeurt, uh, jouw uh, collega's van de TV, ja. die uh, tapten ergens uh, wat stroom af, uh, wat het circuit niet hebben kon. In de rust, uh, behalve dat de tv-uitzending onderbroken was, was er geen water in het hele stadion. Ja, dus Want... moeten ze toch een nieuw stadion hebben. En de Vijverberg kan dus niet meer mee, begrijp ik. Of, uh, of de televisie moet niet meer stekker kopen. Uh, want in ieder geval, uh, er, er kon dus uh, uh, geen koffie en zo meer gezet worden. Maar er kon ook niemand naar het toilet uh, een uur lang op de vijgen. Dat is wat een ellende. Ja, het was uh, heel uh, circus en spektakel. Hé, hey, moet je luisteren. Jij hebt dus de graafschap, Herakles, verkozen boven El Clasico. Ja, half. In principe wel. Maar ik zit op de perstribune daar naast een collega. Die heeft... Een laptop en die kan daar gewoon ergens van een of andere livestream, heet dat. Vraag me niet hoe het precies werkt. Maar die heeft daar gewoon Al Classico naast me aan gehad. Dus uh, ik, heb er, uh, ik heb er fragmenten van gezien. Oh, Oké, okay. Barcelona weer verloren, hè? Uh, ja, dat ze twee keer achter elkaar verliezen, trouwens is wel heel bijzonder. Uh, ik moet zeggen, die, uh, die beslissende goal van Ronaldo, die zat er wel aardig in. We gaan wedden, uh, Poel. Uh, ja, ik heb gewonnen. Bayern gewonnen van Real, maar de return... Nou, ja, ik, ik, ik zet mijn geld weer op bij maar gewoon. Nou, dan, uh, niet, niet alleen omdat jij dat doet... maar uh, ook al omdat uh, Real dus nu blijkbaar uh, de, de vorm en de vervlieging te pakken heeft... Uh, zet ik uh, op Real als finalist. Oké, okay. prettige middag verder en niet meer naar die mens kijken. Gelukkig uh, dat die uh, al afgelopen is. En u kunt, uh, als u wilt, meewedden met uh, Eddie en Everton... De perstribune.nl onze site. Klik op wetje leggen, vul in uh, wie u denkt dat gelijk krijgt. En onder de goede inzenders verloten we het perstribune Evert en Eddy t-shirt. U kunt dat t-shirt op de site uh, bekijken. Het is een collectors-item uh, geworden al inmiddels. En uh, de huidige stand, 11 voor Eddy, 9 voor Evert. Peter Heijmans uh, is de winnaar van het t-shirt van de vorige keer. En uh, Peter, dat shirt komt er zo snel mogelijk aan. Je weet het nooit. Met PostNL en de crisis in het management. Theo de Rooik over crisis in het management. In 2007 had je heel veel gedoe met de affaire rondom Michael Rasmussen. Hij moest vertrekken bij de Raboproeg. En dat vertrek werd destijds al dus ingeluid. Hij doet vandaag goede zaken. De laatste meters voor Rasmussen. Nog één keer uit dat zadel. Het shirt gaat dicht. De arm omhoog. Rasmussen. Wat een fantastische overwinning. We zitten klaar voor de uitzending. Het is zeven minuten geleden en er wordt hard in mijn oor geroepen... Rasmussen is de Tour uitgegooid. Ik lees u een bericht. De Deen zou de interne regels van de Nederlandse wielerformatie hebben overtreden. Zo klonk dat, Theo. Je kent het van binnen en van buiten. Het zal je allemaal niet verrassen. Je weet hoe het, hoe het gegaan is. Het ging over de whereabouts. Rasmussen had blijkbaar gelogen over zijn verblijfplaats... reed in het geel naar de benen en had de toer winst voor het grijpen. Um, dan word je ineens blijkbaar ook crisismanager. Uh, wat, wat doet dat met een mens? Nou... Zo'n crisis als, als toen, uh, daar zijn nog geen draaiboeken voor geschreven. Uh, en calamiteitenplannen, uh, die werkten ook niet. Dus uh, als je in dat soort uh, maalstromen terechtkomt... Dan, uh, dan is het gewoon uh, keihard vechten. En uh, ja, da, da, da zijn, daar zijn gewoon geen, uh, geen leerboeken voor. Nee, maar, maar je moest een ingrijpend besluit nemen. Uh, Rasmussen moest weg, moest uit de toer. Ja, dat klopt. Uh, ja, maar ja. ik bedoel... Uh... Is er dan nog iemand die, die met raad en daad terzijde staat? Die je adviseert of op weg helpt? Ja, goed. Ik had, uh, ik, ik, voordat, uh, voordat de definitieve beslissing viel, had ik contact met de Raad Commissaris van Commissaris van de ploeg. En uh, ja, daar hebben we, we hebben daarover gesproken. En ik heb, ik heb mijn meningen gegeven. En uh, nou, ze hebben gezegd: van nou. Uh, wij staan erachter en uh, het moet dan gewoon gebeuren, klaar. En op dat moment ben je verantwoordelijk en, uh, en moet het gebeuren. Ja, en hoe kijk je daar nu zoveel jaar later uh, op terug? We zijn vijf jaar verder. Ja, ik, uh, hoe kijk ik erop terug? Het is, uh, het, is, het is vooral een stuk rustiger geworden. Het is, uh, het is, het is, ver, het is ver weg nu. ehm uh, uh, ja, ik kan nog altijd heel goed begrijpen... dat ik uh, op dat moment in die tijd die beslissing heb genomen. En uh, ook in die context van toen. En uh, daar sta ik nog 100% uh, achter. Heb je, heb je er nog ooit met Rasmussen over kunnen praten? Na die... nee, nee. Kom je nog wel eens tegen? Ik heb hem nog één keer gezien bij uh, het afscheid van Michael Bogert, Ook, ook in dat jaar, in uh, september, oktober was ja. dat, geloof ik. En, uh, ik, heb, ik, heb hem, uh, ik heb hem nooit meer gesproken gezien. Nee, vind je dat pijnlijk of moeilijk? Zou iemand ja, tegenkomen? Want, ja, het, ja. Zal, het zal heus nog wel een keer gebeuren, hoor. Maar ja, ik heb gewoon mijn beweegredenen gehad... en die waren uh, volstrekt helder en, en duidelijk. Ja. En uh, hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En ja. daar heeft hij een hele zware prijs voor betaald. Ik heb er ook een hele zware prijs ja. voor betaald. Ja. En uh, ja, goed, uh, wat mij betreft is daarmee de kou is af. Ja. En uh, ik, ik heb... Uh, voor Alles wat er gebeurd is, heb ik de verantwoordelijkheid genomen. Ja, en kun je daar nu achteraf zo'n rancune verder ten opzichte van hem uh, ook nog op terugkijken? Ja, ik heb ja, in principe wel. Ja, nou ja, je hebt hem het mooiste afgenomen wat hij ooit kon. Ja, naar nou ja, winnen daarom. Dus ik, uh, ik ben er ook niet trots op. Nee. En ik vind er, ik heb er ook verder helemaal geen, geen gevoel bij. Ik zeg, het is voor hem, is het, uh, is het een uh, het grootste drama in zijn leven geweest. En ja. het is voor mij ook een breukvlak geweest. En uh, ja, goed. Je, je moet gewoon verder met je leven en uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben nu met hele mooie andere dingen bezig en aan de andere kant van de wereld en, en ook weer in Nederland. Ja. En dat heeft met fietsen te maken. En mijn hart ligt nog altijd bij de wielersport. Het heeft mij in ieder geval niet uh, het plezier in de wielrennery uh, bedorven of vergaald of zo. ga je vanmiddag bijvoorbeeld gewoon lekker op uh, televisie volgen? Hoe luik Bas dan aan Of op de radio uh, luisteren? Hoe het nou eerst een stukje op de radio ja. en uh, dan zitten we vervolgens voor de buis. Ik wens je een mooie zondag, uh, Theo de Hooi. Fijn dat je hier wilde zijn. Het wordt nog een tour om het Mediapark weer af te komen met alle hardlopers uh, in de buurt. Maar het gaat, uh, gaat ongetwijfeld lukken. Graag gedaan. Fijn dat je er was. Uh, zometeen natuurlijk langs de lijn met het vervolg van Ado Feyenoord 01. Natuurlijk luik, Baslaak, luik met Gio Lippens. En al datgene wat de sport deze middag nog te bieden heeft aan fraais en mooi actuele zaken. Ik wens u een mooie zondag. Nee, even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Gisteravond kruisten de drie burgemeesterskandidaten voor Londen de degens in een live debat op Sky News. Vanessa Lansveld in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie zien de Londenaren het liefst als burgemeester? Wie ligt er voor? Nou, omdat meedert op dit moment. Um... Oh, ja, je, thuis, je zoon of dochter uh, zet het op een brullen. Ja, <laughs> Dat kan niet. gebeuren, hè? Omdat uh, ik was aan het vertellen. Even afgeleid, natuurlijk, nu. Sorry, ik moet heel even. Ja, je moet even, even ingrijpen nu. In een live uitzending het spijt me heel <laughs> erg met dit. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik stel voor dat wij uh, uh, anders gewoon even een uh, muziekje uit te laten trekken. Of krijg je hem toch stil nu? We gaan even muziekje draaien, want dit is natuurlijk geen doen zo. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl We waren zo goed als klaar. Er lag uiteindelijk een pakket...